Door negens met het NOS-journaal. De uitkoopregeling voor varkensboeren is minder populair dan gedacht. Dat meldde het platform voor onderzoeksjournalistiek Investigo, Trouw en Eén Vandaag. Het zou onder meer komen doordat strenge milieuregels in Brabant met een paar jaar zijn uitgesteld. De uitkoopregeling zou vooral aantrekkelijk zijn voor boeren met moderne, relatief schone stallen. En dat beperkt de milieuwinst. Minister Schouten zegt dat volgend jaar duidelijk wordt hoeveel varkenshouders uiteindelijk meedoen. De Erasmusbrug in Rotterdam is dicht vanwege een technisch mankement. Een bovenleiding is bij het dichtgaan van de brug afgebroken en op de trambaan gevallen. De vervoersmaatschappij RET verwacht dat het tramverkeer enkele uren gestrand blijft. Het autoverkeer mag eerder mondjesmaat over de brug. Bij het bedrijven in Wilbertoort en in Overloon zijn dieren ontdekt die besmet zijn met het coronavirus. In Wilbertoort hadden meerdere dieren ziekteverschijnselen.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 En ook zal er meer worden gecontroleerd op het dragen van een mondkapje. De Japanse Liberaal-Democratische Partij heeft de 71-jarige Yoshidi Suga gekozen als opvolger van Shinzo Abe als partijleider. Suga wordt woensdag hoogstwaarschijnlijk ook tot de nieuwe premier gekozen. Hij is nu de voornaamste woordvoerder van de regering en de rechterhand van Abe. Die eind vorige maand aankondigde af te treden vanwege chronische gezondheidsproblemen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort, Zonfoort, zomerhit. Zonfoort, Zonfoort, Zonfoort, Zonfoort, Zonfoort, in The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 En nu hoor ik op de achtergrond uh, bij Harry uh, een heel klein stemmetje. Goedemorgen, middag Harry. Goedemorgen. Of goedemiddag is het? Ja, dat is lastig. Een programma wat goedemorgen is, antwoord heeft en om 12 uur gaat bellen om een interview ja, te doen. Precies, Welkom uh, in de uitzending uh, uh, bij jouw eigen uh, omroep eigenlijk. Ja. Oh, heel helpen, wat zei je? Welkom in de uitzending bij jouw eigen omroep. Ja, ja, ja, ja. Jij bent sinds uh, 1 januari uh, bestuurslid geworden.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 Denken jullie ook bijvoorbeeld na nou, over nieuwe technologische ontwikkelingen? Mensen luisteren eigenlijk wanneer ze het zelf willen. Dus ja. als je nou zegt... ik moet zaterdagmorgen de kinderen naar uh, voetbal brengen... en allerlei andere dingen doen... Ja. dan zeg je nou dan kom ik vanavond thuis... en dan ga ik vanmiddag... luister ik wel even naar uh, Goedemorgen Zandvoort... want ik vind het wel interessant. Ja.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 Zoals je al gehoord hebt ja. van Harry, is, ja, ja. is Leon inderdaad uh, interim programmaleiding. Ja. Uh, dat kan natuurlijk niet zo heel erg lang duren dat hij dat allemaal in zijn eentje doet. Ik ben uh, wat dat dan gaat, iemand die altijd heeft aangegeven van je moet nooit allerlei kaarten op, op één of de twee personen zetten. Je moet dat veel breder trekken. Het hele vervelende van mijn uh, komst uh, naar ZFM is dat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 dan moet je dit er ook wel met elkaar hebben besproken. Aha, nou dat is een, een leuk een puntje voor een, een volgend onderwerp... om daar eens over te praten. Maar ja. um, um, ik heb, kijk ook wat je zei, ik heb Maaike net gesproken... Maaike Koper van de Partij van de Arbeid. En dan mm -hmm. was ook een van de dingen, uh, hoe gaan we met elkaar om in de Raad? Uh, ja. Het leek erop dat um, uh, in ieder geval de discussies uh, soms een beetje fel waren... maar in ieder geval dat ze nog wel in het fatsoenlijke bleven... deze eerste drie avonden.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 en, eh, en dan weer gewoon eh, ons gaan concentreren op wat we kunnen en wat we moeten. En dat is namelijk mooie spulletjes te kopen in de winkels van Nederland met name. Dus eh, de focus is nu wel heel erg internationaal en heel erg naar buiten gericht. En ik denk dat we uh, moeten oppassen dat we onze eigen klant, dat merk je natuurlijk niet in de Hema en Zandvoort. En je merkt dat natuurlijk ook vaak niet in die winkels. Maar uh, ja, er zijn nu uh, bijvoorbeeld er is, uh, iets in het nu Hema kopen in Mexico.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 We hebben het moeilijkste jaar in ons vijfde jaar met corona toch echt wel gehad. Moet er ook eerlijk in zijn. Dus, dus als we dit overleven. Maar kijk, we zijn natuurlijk Hema in Zandvoort en uh, mijn collega's in al die plaatsen die zijn uh, best wel boerlietroef. Dat zijn vaak uh, langjarige familiebedrijven die echt wel, uh, wel weten hoe het werkt. Maar um, ja, weet je, als je natuurlijk als Hema zelf tegen die honderden miljoenen uh, aanziet te hikken...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 met de aandelen natuurlijk ongetrokken wordt, dan ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem met Hema. Maar goed, weet je, de Hema is natuurlijk wel echt een Nederlands bedrijf wat voorlopig nog bestaat, hoor. Daar heb ik uh, denk ik uh, van overtuigd. Nou, dat is goed nieuws. Uh, bedankt voor de, deze les in de structuur van het schap en uh, kapitaalstromen. En je gauw te spreken, tot binnenkort. Jo, tot gauw, groetjes. Dag Theo. Doei, doei. We'll